8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Bin Laden gedood in Pakistan. Feest op straat in New York en Washington. En premier Rutte feliciteert president Obama. De meest gezochte terrorist ter wereld, Osama Bin Laden, is dood. Dat heeft de Amerikaanse president Obama vanochtend bekendgemaakt. Volgens Obama heeft het Amerikaanse leger Bin Laden in Pakistan gedood. Even buiten de hoofdstad Islamabad zat Bin Laden in een zwaar beveiligd huis dat al langere tijd in de gaten werd gehouden door de Amerikanen. Gisteren gaf president Obama toestemming om het huis aan te vallen en te bestoken. Die operatie werd uitgevoerd door een klein militair team met enkele helikopters. De Amerikanen hebben Bin Laden vervolgens in een vuurgevecht gedood. Zijn lichaam is in beslag genomen. Bij de operatie zou volgens diverse media ook een zoon van Bin Laden zijn gedood. En zou één Amerikaanse helikopter zijn neergehaald. Obama spreekt van een historische dag waarin het recht zijn beloop heeft gehad. En verzekerde nogmaals dat Amerika niet in oorlog is met de islam. De oud-presidenten van Amerika, Bush Jr. en Clinton... hebben Obama inmiddels gefeliciteerd met de dood van Bin Laden.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 Osama Bin Laden heeft verschrikkelijke daden op zijn geweten, zei Rutte. Volgens minister Helen van Defensie is de dood van Bin Laden symbolisch gezien goed, maar is de wereld er niet veiliger door geworden. In het NOS Radio 1-journaal zei Helen dat Al-Qaeda een veelkoppig monster is en dat er altijd een nieuwe leider op staat. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor hevige anti-Amerikaanse sentimenten in de wereld. Reizigers moeten daarom voorzichtig zijn, vooral in gebieden waar de dood van Bin Laden gevoelig ligt. Volgens de VS is het verstandig om demonstraties en bijeenkomsten te mijden in die gebieden. Amerikanen die daar zijn, wordt aangeraden om binnen te blijven.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 Andere sectoren weten nauwelijks te groeien, vaak doordat bedrijven meer kosten moeten maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de detailhandel en de horeca, die te kampen hebben met hoge inkoopprijzen, maar bang zijn klanten te verliezen als ze de hogere kosten doorberekenen. Ook de bouwsector probeert prijsverhogingen te voorkomen vanwege de enorme concurrentie. In de bouwsector komen maar weinig nieuwe opdrachten binnen.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 ANWB Verkeersinformatie. Dankzij de meivakantie staan er minder files dan gebruikelijk. In totaal nu 79 kilometer file. De meeste vertraging in het midden van het land rond Utrecht. Wat opvalt is de A12. De Haag richting Utrecht is nog langzaam rijden tussen Zevenhuis en Nieuwebrug. Eerder vanochtend was daar een aanrijding. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en het Gouwe aqueduct 6 kilometer. De rechterrijzok is daar dicht. Na een aanrijding is daar olie op de weg terechtgekomen. Dat moet nog schoongemaakt worden. Ook hadden we een aanrijding op de A27 Almere richting Utrecht... tussen Almere, Hout en Huizen nog 5 kilometer. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. A76 geleend richting Heerlen, tussen Spouwbeek en Nut 3 kilometer. Er is een vrachtwagen met oplegger geschaard. En in Noord-Holland is de N9 ook maar richting Den Helder... dicht bij de Alfred Echtmond. Dat heeft te maken met een aanreding waarbij een vrachtwagen betrokken is.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 Kijk op asnbank.nl voor de wereld van morgen. Het NOS Radio 1 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Even na half zes vanochtend kwam de Amerikaanse president Obama met deze gedenkwaardige mededeling. Tonight, I can report to kan ik de mensen en de wereld that dat de Verenigde Staten een operatie operation that die Osama Bin Laden. De leader van Al-Qaeda. Ze hebben hem. Zo euforisch klonk de president niet. Maar hij sprak wel over een belangrijke, zo niet de belangrijkste stap. in de strijd tegen Al-Qaeda en het terrorisme. De Amerikanen zijn enthousiast. Wij gaan gelijk naar onze correspondent in Amerika in Washington, Ron Linker. Ron, hoe belangrijk is de dood van Osama Bin Laden voor Amerika? Nou, voor de Amerikanen is een oude rekening eindelijk uh, vereffend. Hè. Dat zie je ook uit, uh, aan de uitbundige reacties op straat bij het Witte Huis... op uh, Ground Zero in New York. Een pijnlijk hoofdstuk is afgesloten toen gisteren Navy SEAL-commando's met helikopters naar een buitenstad rond Islamabad gingen. Daar is een vuurgevecht uitgebroken... waarbij uiteindelijk Bin Laden is gedood met een kogel door het hoofd. De Amerikanen hebben vervolgens het lichaam meegenomen... naar verluid naar een luchtbasis in Afghanistan. Uh, DNA-onderzoek is uitgevoerd... En toen vast kwam te staan dat het inderdaad Bin Laden was, toen kon president Obama een speech aan de natie voorbereiden, waarin hij dus het einde aankondigde van de lange klopjacht op Amerika's meest gehate man. Premier Mark Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie op de dood van Osama Bin Laden? Ja, deze, deze verschrikkelijke man is nu gepakt. Uh, hij heeft u ongelooflijke schade toegebracht, niet alleen in de regio, maar aan de de hele wereld. Uh, en het is buitengewoon nieuw goed nieuws dat dit gebeurd is. Wat heeft het van consequenties? Want uh, de Amerikaanse president waarschuwde ook wel degelijk... ...of later is dat natuurlijk gebeurd voor, voor consequenties en uh, mogelijke repressaiers. Goed, onze veiligheidsdiensten zullen zeer alert zijn. Er zijn altijd met geen enkele aanwijzing dat we ons daar bezorgd over moeten tonen. Maar we zullen alert zijn en als het nodig is zullen we uh, goed reageren. Uh, maar nogmaals, er is geen, er is geen enkele aanwijzing op dit moment uh, dat het nodig is. Want zijn er op dit moment, uh, meneer Rutte, al uh, extra maatregelen uh, die genomen zijn... bij begrijpen van onze verslaggever bijvoorbeeld... verslaggever bij uh, de Amerikaanse ambassade in Den Haag dat er extra politie is? Ja, wat, wat ik zeg, uh, onze, onze veiligheidsdiensten zijn natuurlijk zeer alert... en zullen ook, als dat nodig is, uh, waar nodig uh, opschalen. En ook uh, eventueel uh, inzetten uh, waar dat uh, nodig zou zijn. Maar op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat... Uh, Slachtoffers zullen worden van aanslagen. Maar nogmaals, daar, daar zullen we zeer goed op moeten letten. Mm -hmm. Dus van het grootste belang. Uh, maar dat mag nooit reden zijn om dit soort acties niet uit te voeren. En dit soort verschrikkelijke uh, lieden te pakken. Nou hebben we eerder uh, Gier Wilders gesproken. En ook Alexander Pechtold en Emiel Roeber van de SP. En die geven aan, vooral de laatste twee, dat het eigenlijk jammer is dat Bin Laden um, niet levend gepakt is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat is nog mooier geweest. Uh, natuurlijk, dat had gekund. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Deze man is natuurlijk extreem goed beschermd en beveiligd. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat het gewoon ondoenlijk was... om ook uh, dat te, be te bereiken. Nou, inderdaad, er is altijd al wat te wensen... dat ze nog mooier zijn geweest. Nederland is natuurlijk ook betrokken geweest bij de War on Terror. Uh, en nog in Afghanistan uh, meegevochten. Uh, meneer Rutte, was u al op de hoogte? Nee, ik heb het ook vanochtend uh, gehoord. ...een diepste geheim uitgevoerde operatie door de Amerikanen. Ja. En dan heeft u natuurlijk de toespraak van de Amerikaanse president gezien. Wat vond u daarvan? Uh, indrukwekkend. Uh, ik, ik vond hem zeer uh, uh, measured. Dat eens even goed Nederlands te zeggen. Heel gematigd, heel, ja. tegelijkertijd heel stevig en, en, en vastbesloten. Uh, ik denk precies zoals op dat moment uh, moet uh, als leider van de Vrije Wereld... En de toon die, die raakte was het toon die me zeer beviel. Wat, vond u ervan, wat vindt u ervan dat Osama Bin Laden uiteindelijk eh, in een villa, in een stad in Pakistan, in het Noordoosten, gepakt is? Nee, dat, was, dat hij gepakt is, is heel goed. En de vraag was natuurlijk altijd, waar zat hij nou? Eerst dachten we de grotten uh -huh. in Afghanistan en vervolgens was het volstrekt onduidelijk. Dus het is ongelooflijk nat werk van de Amerikaanse uh, geheime diensten, dat ze dit uh, ontdekt hebben. Dat ze dit hebben, dat ze het geheim hebben gehouden... en dat ze deze operatie goed hebben kunnen uitvoeren. En goed nieuws dat de Pakistanen ook hun medewerking hebben betoond... zoals, uh, ook, dat begrijp ik, ook de Amerikaanse autoriteiten hebben gemeld. Ja. En de Amerikaanse president zei... de strijd tegen terrorisme en tegen al Qaeda is nog niet voorbij. Je kunt het daar alleen maar mee eens zijn, denk ik. Ja, dit is, dit is wel een hele zware slag. Uh, dit is ook symbolisch een heel belangrijke slag. Maar laten we niet denken vanochtend in Nederland dat hier met de strijd tegen terrorisme voorbij is. Er zijn helaas in de wereld, uh, en ook in het netwerk van Al-Qaeda, nog genoeg gekken die bereid zijn om uh, de meest vreselijke aanslagen te plegen. Uh, en we moeten er in het Vrije Westen en in de rest van de wereld alles aan doen. Om deze mensen de voet dwars te zetten en ervoor te zorgen dat wij... Uh, Premier Rutte, hartelijk dank voor uw reactie. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan weer terug naar Amerika, naar onze correspondent Ron Linker. Um, want we moeten nog even hebben over hoe belangrijk het doden van Osama Bin Laden voor de president van Amerika is. We hebben al gezien wat het doet met de mensen uh, buiten, op straten. Bijvoorbeeld in mm. Washington en in New York. Dat is toch een, je zei het eerder al, een open wond voor Amerika die min of meer gesloten wordt door de dood van Osama. Maar voor de president, wat betekent dit voor hem specifiek? Ik denk dat het een zeer belangrijk moment is. Misschien wel het bela de belangrijkste nacht van zijn presidentschap tot nu toe. Als je kijkt naar die uitbundige reacties in Washington en New York. Bijvoorbeeld deze vrouw op Ground Zero die de gevoelens van heel veel Amerikanen goed verwoordt this is very special to us because this now is finally a closure to the families who has lost their loved ones it's a closure for the community this community it's a closure for new york city nou, meerdere malen zegt ze het, he. Eindelijk kan het hoofdstuk Bin Laden worden uitgezonden. Zo pijnlijk voor die gemeenschap daar bij Ground Zero, voor haar ook. Nou, uit zo'n reactie blijkt volgens mij ook... waarom het zo belangrijk is voor president Obama. De hunkering naar nou, eindelijk eens goed nieuws uit, uit die regio Afghanistan-Pakistan... dat uiteindelijk toch kwam in de vorm weliswaar van de dood van Bin Laden. En uh, tegelijkertijd moet ik erbij zeggen... is het ook een moment van waakzaamheid voor president uh, Obama. Niet alleen moet Amerika vrezen voor vergeldingsaanvallen... maar ook omdat de roep... om te terugtrekking uit Afghanistan nu uh, misschien wel verder zal toenemen. Hè? Terwijl de militaire leiders hier in Washington bij het Pentagon telkens erbij zeggen dat met de dood van Bin Laden, en uh, premier Rutte herhaalde dat ook, dat met de dood van Bin Laden Al-Qaeda niet definitief verslagen is. Dus een belangrijk moment, maar uh, de gevolgen daarvan zijn nog niet echt goed te overzien voor deze president. Ja, We hoorden net die uh, mevrouw uh, bij Ron uh, vanuit New York. In Washington zijn ze ook massaal de straat op gegaan. Jacqueline Ekman staat bij het Witte Huis uh, ook voor het hek. Jacqueline, het is behoorlijk druk daar, hè? Uh, Jacqueline, verdriet bij de mensen? Want dat horen wij bijvoorbeeld vanuit New York bij Ground Zero, waar toch ook een soort geladen sfeer is. Ik kan me voorstellen dat dit ook um, uh, verdriet van, van 9-11 naar boven brengt bij de mensen. Nou, daar nou, is eigenlijk niet zoveel sprake van op dit moment. Ja, het is, het zijn veel jongeren. Het is voornamelijk heel veel feest. Ik sprak wel één jongen die, uh, die mij sprak. Vertelt... Ja, veel mensen vieren nu feest en zeggen ze, ja, eindelijk, hij is, uh, hij is dood. Maar nu begint de ellende pas, want uh, nu uh, heb je één binnlade gehad, dan komen er vijftig anderen voor terug. En dat is wat deze jongen zei. En een, een, ja, een oude stel die zich ook wel realiseerde, dat uh, het heeft wel heel veel doden gekost. En uh, is dat het allemaal wel waard geweest? Nog even naar Ron, denk ik, Ron Linker. Nog even in Washington. Uh, Ron, uh, jij krijgt ook steeds nog laatste informatie. Hè? Dat komt nu langzaam naar buiten van ambtenaren... die ook journalisten helemaal op de hoogte brengen. Wat, wat is het laatste nieuws nog? Nou ja, dat uh, president Obama vorig jaar in augustus... al bruikbare informatie kreeg over de verblijfplaats van Bin Laden. Maar pas afgelopen week werd duidelijk dat hij daar ook echt zat. In een villa, in een buitenstad rond Islamabad, dus in Pakistan. Nou, dat gebouw waar hij in bleek te zitten viel eigenlijk meteen al op... omdat het veel groter was, acht keer zo groot... dan alle andere panden in die wijk. Het had hele hoge muren, geen telefoon- of internetverbindingen. De bewoners verbranden hun afval. Allemaal vreemde zaken die de Amerikanen waakzaam maken. Nou... Vrijdag heeft president Obama het groene licht gegeven... voor die militaire operatie die gisteren werd uitgevoerd. Obama benadrukte dat Amerika behoorlijk geleden heeft... door de aanslagen van 11 september. Maar uiteindelijk, zei de president, heeft het recht dan nu zijn beloop gehad. En ik moet er eerlijk, eerlijk, eerlijkheidshalf aan toevoegen... dat ik herinner me, ik was verslaggever zelf... was ik als verslaggever bij Ground Zero toen daar de rook nog opkringelde. En op de hoek van de straat zag je toen al mensen die t-shirts verkochten... met teksten als, nu zijn wij aan de beurt, vliegtuigen... Die Opstegen. En er heerste echt een hitsige sfeer om bin Laden aan te pakken. Dat gevoel is misschien de afgelopen tien jaar weggezakt. Maar op zo'n nacht als nu zie je dat dat terugkomt. Dat zie je bij Ground Zero. Dat zie je hier bij het Witte Huis. Eindelijk hebben ze hem te pakken gehad. Onlinker in Washington. Uiteraard straks meer. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie... want misschien luistert u wel naar dit nieuws in de auto. Jolanda van der Velde, Kunnen mensen dan doorrijden of staan ze vast? Nou, ze kunnen een stuk beter doorrijden dan op andere maandagen. Dat heeft alles te maken met de meivakantie, 90 kilometer. Maar wat wel opvalt, is dat er veel meer aanrijdingen zijn dan gebruikelijk. Uh, net weer een aanrijding op de A2 eindhoven -den Bosch bij Best-West 3 kilometer, daar is de linkerrijschok dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij het gouwen Aqueduct 6 kilometer... daar is de rechterrijschok dicht... Op de A15 Rotterdam-Europort bij rotterdam charlos 3 kilometer... de linkerrijsschok dicht. En op de A27 Almere-Utrecht, goed nieuws. Bij Huizen nog wel 7 kilometer, alle rijstroken zijn weer vrij. En in het zuiden de A76 alleen richting Heerlen... tussen Spouwbeek en het 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja We halen reacties op de dood van uh, Bin Laden vanochtend. Onder andere in Den Haag, dat doet Mark-Robin ik ben uh, vanochtend begonnen bij de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Ik moet zeggen dat er nou niet echt heel erg veel te beleven valt. En daarom uh, ben ik maar even een stukje verder opgegaan naar Instituut Klingendaal. Coco is hier inmiddels uh, uh, aangekomen, defensiespecialist. Om kwart over vijf vanochtend ging bij hem de telefoon... en toen had hij een vreemde vrouw aan de lijn. Ja, die vroeg of ik al wakker was, ja. Was u toen al wakker? Uh, nee, ik werd wakker en ik dacht uh, wat zou er aan de hand zijn. Dat kan alleen maar binnenladen zijn, ja. En die vreemde vrouw was uh, iemand van de NOS, geloof ik, hè? Ja. En die, en, die, en die bracht u het grote nieuws? Ja, nee, nee, die vroeg mij keurig of ik uh, al op de hoogte was. En of ik vijf minuten later naar uh, president Obama wilde luisteren. Want die zou dan aankondigen wat iedereen op dat moment al wist. Ja. Uh, uw reactie hier dan op, eerst maar even. Nou ja, goed, na tien jaar is het dan eindelijk gelukt. Ik denk dat uh, Obama er ontzettend blij mee is. Want hij heeft zijn kiezers beloofd. Uh, dat dit toch het hoofddoel was van zijn eerste termijn... en dat hij uh, niet geslaagd zou zijn als hij uh, Al-Qaeda niet zou hebben verslagen... in ieder geval Obama niet zou hebben gevangen. Hij is gevangen niet in het gebied waar iedereen dacht dat hij zat... in het, uh, in het bergachtige grensgebied Afghanistan, Pakistan, maar in de stad. Um, dat verbaast me niet zo heel erg meer... want uh, de grond werd hem wel erg heet onder de voeten. Daar de Aanvallen met drones in dat berggebied zijn... Uh, sinds een jaar of twee daar enorm toegenomen. Onder Obama zelfs met een factor vijf. Um, en dat heeft elkaar daar in ieder geval in beweging gebracht... en naar de steden toegebracht. Men is in Karachi gaan zoeken. Men is in de buurt ook van Islamabad gaan zoeken. En de ironie is dat... Um, men nu juist eigenlijk gezocht heeft op plekken waar, geen, waar huizen opvielen... door het feit dat ze geen internet hadden, geen mobiele telefoon hadden. Niet al dat soort moderne middelen waarmee nu juist bijvoorbeeld andere al leden wel zijn opgespoord omdat ze zich verraden hadden... door het gebruik van mobiele telefoon. Tegenwoordig val je eerder op dat je het niet hebt dan dat je het wel hebt. En dat is waarschijnlijk een, aan, een aansporing geweest... Om, om deze villa nader, nader uh, in de gaten te houden. Hiermee uh, komt een einde aan een jacht die uh, tien jaar geduurd heeft ongeveer. Er stond ook een hoge prijs op het hoofd van, uh, van Bin Laden. Hoe kijkt u daar nou op terug? Er is uh, vanochtend al gesproken over de rol van uh, de ba Pakistanse geheime dienst bijvoorbeeld. Hè? Hoe, aan welke kant die nou eigenlijk stond? Die is steeds meer gewantrouwd. Maar uh, er is niet één uh, Pakistanse geheime dienst in dit opzicht. Men wist zo langzamerhand dat er secties waren die niet te vertrouwen waren. Uh, sommigen wel. Die hebben ook geholpen bij het opsporen van Al-Qaeda-leden in, in het zuiden, in Karachi en dergelijke. Maar de Amerikanen gingen steeds meer ook zelf te werk daar. Waarschijnlijk uh, niet tot grote vreugde van de, de Pakistaanse regering. Maar die heeft altijd gezegd van als je het doet, doe het dan zo dat we het niet weten. Dat we het niet zien. En dat we er thuis geen problemen mee krijgen. Dus ik denk dat de de Pakistani uh, globaal op de hoogte waren van dit soort acties... dat de Amerikanen daar actief waren... maar niet van de concrete operationele uh, details van deze actie. De Amerikanen hebben het lichaam van uh, Bin Laden meegenomen natuurlijk om uh, te kunnen uh, aantonen dat het een werkelijk is... een DNA-test te doen enzovoort. Maar uh, wat zou verder nog de reden daarvan kunnen zijn, denkt u? En wat moeten ze daar eigenlijk mee met dat stoffelijk overschot? Nou ja, daar is een enorme discussie in Amerika over geweest... van moeten we hem dood hebben of moeten we hem voor de rechter brengen? Men heeft op een gegeven moment gezegd van als het dan moet, dan toch maar dood. Uh, want voor de rechter brengen, dat, dat, geeft waarschijnlijk, dat maakt veel meer los... en dat maakt van hem misschien nog meer een martelaar... dan wanneer we hem dood hebben. Uh, ik weet niet wat uiteindelijk besloten is, hoor. Mensen hebben uh, al ja, gezegd, bring him to justice, hoorde ik Obama vanochtend zeggen. Dus uh, als het leven kan, dan ook. Maar dan zitten we wel met die man opgestadeld... en dan lokken we misschien een heel ander soort ripenshuis uit... dan wanneer de man omkomt in een gevecht. Goed, Coco Lijn, defensiespecialist. Wij spreken uh, later verder. Ik wil bijvoorbeeld ook nog even van u weten... of de wereld er nou veiliger op geworden is of niet. U schudt al van nee. We praten later verder. Dank u wel. Marco Robin Visser is bij instituut Klingendaal in Den Haag. Of was er naar, daar op de grens. Wij gaan naar onze correspondent Wilma van der Maten in Pakistan. Want daar valt natuurlijk ook een verhaal te vertellen. Uh, Wilma, wisten de, de Pakistanen dat Osama in Pakistan zat? Wat is daarover bekend? Nou, volgens de officiële lezing die nu wordt verteld, maar goed, hoeveel waarde je daar moet hechten, dat weet ik ook niet, wordt gezegd dat uh, de geheime dienst uh, heel lang heeft volgehouden dat hij hier gewoon echt niet meer was. Osama was hier niet. Als Osama er nog had kunnen zijn, had hij zich misschien ergens in de grensgebieden opgehouden. Het laatste verhaal was, dat vorige week ook in de kranten stond, dat er ooit een militante leider is geweest, alweer zoveel jaren geleden, die hem toen die Tora Bora grotten heeft uitgesmokkeld, waar hij zich toen uh, ophield. En dat hij waarschijnlijk toen ergens in Afghanistan is zoekgeraakt, is nu en volgens mij hebben wij zojuist uh, geen contact meer met uh, Wilma van der Maten. Um, zij zit dus in Pakistan, ik heb begrepen in Lahore. Uh, de verbinding is wat slecht, u hoorde dat al. We hopen haar straks nog even te spreken. Want we wil natuurlijk nog veel meer weten vanuit dat land, de plek dus, waar um, Osama Bin Laden uiteindelijk gevonden en gedood is. In uh, de plaats Abu Tabat. Vijf voor half negen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Hebben we tijd voor even wat ander nieuws. Want na de natuurbrand in het duingebied bij Schorel... is daar afgelopen nacht een noodverordening ingesteld. Gisteren werden er ook twee verdachten opgepakt in verband met de brand. Burgemeester Hetti Hafkamp van de gemeente Bergen, waar Schorel onder valt... heeft de laatste stand van zaken. Mevrouw Hafkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is uh, lastig misschien om u weer te concentreren op de brand. Um, ja. Maar hoe is het daarmee? Uh, de brand is inmiddels onder controle... Uh, het betekent dat de brand zich verder niet meer uh, kan uitbreiden. Maar het zijn brandmeester is nog niet gegeven, want er wordt nog volop geblust. Uh, er is uh, inmiddels één blushelikopter al aan het werk. En de tweede blushelikopter uh, is een aantocht. Dus uh, ja, we zetten met groot materieel in om de brand uh, onder controle of helemaal uit uh, te krijgen. Nou zei Marcel al, er is een noodverordening uh, ingesteld bij school, bij dat duingebied. Is die nog steeds van kracht? Want mensen mogen er niet in, hè? Ja, die noodverordening geldt voor het hele duingebied, uh, omdat we niet willen dat, uh, ja, ik spreek toch maar even van de ramtoerisme, dat mensen uh, het gebied in gaan, hulpverleners uh, voor de voeten lopen. En zeker nu die blushelie zijn werk gaat doen, ja, dan gaat het water met enorme bakken uh, gaat het naar beneden. Ja, dan moet je niet bij in de buurt willen zijn. Er nee. zijn twee mensen opgepakt, dat zeiden we al. Wat, kunt u daar iets over vertellen? Nee, daar kan ik uh, helemaal niets over vertellen. Uh, ik heb het ook gehoord en verder heb ik ook geen nieuws uh, nog gehoord. En ik denk ja, dat zal, de politie zal daar uh, hopelijk zo snel mogelijk wat meer over kunnen vertellen. Maar ik neem aan dat zij verdacht worden van brandstichting. Ook dat weet ik niet. Nee. Hmm. nee. Want u, wij hebben begrepen dat de autoriteiten ervan uitgaan dat uh, bijna alle branden zijn aangestoken... die tot nu toe uh, hebben uh, geboeid, zeg maar, in, uh, ja. in het gebied. Ja. Kijk, bewijzen zijn er niet. Uh, nog niet. Maar uh, in deze omvang uh, zoveel branden en nu ook weer een hele grote brand. Ik geloof dat ze vanaf januari al twintig keer brand hebben gehad in de ja, duinen. Ja. ja, dat ontstaat niet meer spontaan. Dat kan niet. Hoeveel, hoeveel gebied is er nu verloren gegaan? Uh, enorm gebied. Het gaat om uh, 300 hectare. En dat is fors. Uh, het is ook de grootste brand in de geschiedenis van de gemeente Bergen. Goed, Burgemeester Hafkamp van Bergen, hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Dan weer even terug naar Wilma van der Maaten. We hebben inmiddels weer contact met haar in Pakistan. Wilma, wij waren bezig met um, het verhaal over wat Pakistan zelf wist... van de verblijfplaats van Osama Bin Laden. En jij um, uh, was aan het vertellen dat ze alles ontkennen. Ja, dat is natuurlijk het doel. En vorige week heeft hier nog de grootste directeur van de geheime dienst gezegd... dat in feite Pakistan bijna militievrij is... Uh, er waren verhalen over dat Osama ooit uit de grot van Tora Bora door een hele hoge militante leider richting Afghanistan of richting de tribale gebieden is gesmokkeld. Men heeft hier altijd volgehouden dat Osama hier niet was. En hij was hier toch, dus vandaag staat Pakistan behoorlijk in zijn hemd. Ja, de Amerikanen maar hebben besloten deze actie ook alleen uit te voeren hè, zonder uh, Pakistanse hulp. Waren ze er wel van op de hoogte, denk je? Ik denk dat ze het allemaal heel goed hebben geweten. Het probleem met Pakistan is voortdurend dat ze met een dubbele, dubbele tong praten. Vergeet niet dat ze hier gewoon met een hele scherpe achterban te maken hebben. De meerderheid dat wil ik blijven beklemmen van de Pakistanen. willen helemaal niets met deze militante uh, acties te maken hebben. stond ook helemaal niet achter Osama Bin Laden. Ze zullen net zo blij zijn als jij en ik vandaag dat die man dood is. Maar ze hebben hier gewoon te maken met een kleine groep militanten die het... ...keihard voor het zeggen hebben achter de schermen. Die, die, je hebt gezien hoeveel schade ze hebben aangericht de afgelopen jaren... ...met hun acties, met hun bombardementen... ...vanuit de tribale gebieden, maar ook door het hele land heen. Dus Pakistan moet ook als een soort zalving naar de bevolking toe zeggen... ...ja, we hebben dit gewoon niet geweten... ...en ze zullen vandaag ook zeggen dat ze het allemaal schandalig vinden... ...wat de Amerikanen hebben gedaan. Maar net zoals Coco Lein het ook al zei... Ze moeten wel. En bovendien, ze zijn ook verdeeld. Ze praten ook niet met één tong. Het is echt gewoon heel ingewikkeld. Maar dan zal het verschil tussen reacties in de politiek en op straat ook verschillend zijn, kan ik me zo voorstellen, Wilma. Ja, het ligt van met welke partijen je gaat praten. Als je met de Volkspartij van Sadadi gaat praten, van de president van dit land... ...die uh, eigenlijk gewoon een de de partij is... ...die zal ook zeggen dat ze gewoon blij zijn dat uh, deze Obama uh, is, is doodgeschoten... ...dat ze altijd goed contact met de Amerikanen hebben gehouden. Die zullen we ook zeggen dat ze hebben gezegd dat de Amerikanen... ...doen jullie het maar, wij kunnen het niet, voeren jullie het maar uit... ...maar alsjeblieft, betrek ons daar niet bij. En als ik, waar ik nu zit, ik zit nu in Lahore, als ik nu een paar straten verder ga lopen, dan kom ik uit bij een compound, waar een van de meest radicale moslimorganisaties van, van Pakistan zit. Die zullen vandaag boerend zijn, want in hun ogen was Osama wel degelijk Een hele goede man die het durfde op te nemen tegen de Amerikanen, dat is wat ze hun die verbijden, dat is een man zonder ballen. Die pakt Amerika niet aan. Okay. Dankjewel. Wilma van der Maten voor jouw verhaal uit Pakistan. Later meer uiteraard over de dood van Osama Bin Laden. Onder andere in het journaal. nu om half negen. Tot zo. Gemeenten van Nederland. Burgers willen een beter, sneller en persoonlijker contact met u. Wat is daarop uw antwoord? Download nu gratis het rapport Gemeenten in de Hoofdrol op newtelessence.com.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 Gejuich in New York en Washington na de dood van Bin Laden. En premier Rutte noemt zijn dood buitengewoon goed nieuws. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. In Amerika is de dood van Osama Bin Laden met gejuich ontvangen. Honderden mensen verzamelden zich voor het Witte Huis om het nieuws te vieren. Van alle kanten komen de reacties binnen. Premier Rutte heeft inmiddels ook gereageerd op het nieuws. Deze, deze verschrikkelijke man is nu...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 geeft aan hoe moeilijk het is. Dus het is een, een symbolische een, een, waarschijnlijk een goed moment... voor de wereld, maar de wereld is wel niet veiliger. Enkele reacties waren dat na aanleiding van de dood van Osama bin Laden. Dan naar Libië. De regering in Libië is ervan overtuigd dat de NAVO... in de nacht van zaterdag op zondag... doelbewust het huis van de jongste zoon van kolonel Gaddafi heeft aangevallen. Die zoon en drie kleinkinderen zouden daarbij zijn gedood. De NAVO zou Gaddafi willen doden, al dus de Libiërs. Maar de NAVO ontkent dat door de onveilige situatie die nu in Tripoli is ontstaan trekken de Verenigde Naties hun mensen terug. We are reliant on the government's account, a version of events that has made this a far more dangerous place for westerners to operate. The UN observers invited here by Colonel Gaddafi say they no longer feel safe and are now leaving the country. Een Amerikaanse senator John McCain heeft gezegd dat Gaddafi uitgeschakeld had moeten worden. We should be taking out his command and control and if he is Killed or injured because of that, that's But we have a strategy to help the rebels succeed and overthrow Gaddafi and everybody associated with him. Na dat NAVO-bombardement, waarbij die zoon dus zou zijn omgekomen, werden verschillende ambassades aangevallen. En Libië heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. En Libië heeft beloofd dat het de schade aan die ambassades gaat repareren. De grote duimbrand bij Schorl is onder controle. De brandweer is de hele nacht doorgegaan met blussen. En de burgemeester van Bergen, waar Schorrel onder valt, heeft een noodverordening ingesteld. En ook in Sint Maarten C. brandde het hevig. Maar daar was de brand gisteravond laat geblust, de brandweer. Ze zijn nu de laatste resties en uh, de vlammetjes wat ze nog tegenkomen onderweg zijn ze nu aan het uitslaan. Zo komen er de twee uh, giertanken Die gaan het bos nog een keer in en dan, uh, die gooien gewoon alles nat. En dan denk ik dat wij er wel het commando krijgen opruimen.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 ANWB Verkeersinformatie. Dankzij de meivakanties is de ochtendspit minder druk. 75 kilometer file staat er. De bijzonderheden. Er was een aanreding op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Best West nog 4 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en het Gouwe Aquaduct 6 kilometer. Bij het Gouwe Aquaduct is de rechte rijstrook nog dicht vanwege vroommaakwerkzaamheden. Op de A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de Randweg Doordrecht 5 kilometer. Vrachtwagen had haar kozijnen verloren. Op de A27 Almere Utrecht tussen Almere Houtenhuizen 5 kilometer de nasleep van een aanrijding. En op de A 76 Glenen richting Heerlen was een trekker met aanhanger geschaard tussen Geleene en Nut 6 kilometer. Veiligheid. Dit is hoe we het bij Volvo zien.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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We hebben voor u uiteraard tot komend uur ook weer reacties en nieuws over de dood van Osama Bin Laden. Verheugde reacties op de dood van Bin Laden komen natuurlijk vooral uit de Verenigde Staten. Het wordt nu wat minder zien wij uh, op de beelden. Het is natuurlijk ook midden in de nacht in New York en Washington. Maar eerder, een paar uur geleden, verzamelden zich daar juichende menigtes. Millions of Americans wanted to hear those words bin Laden. Is dead But the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. People never thought USA, that we would see a celebration USA. taking place down at ground zero. But, but we, are, we do have the celebration, yeah, man, and I like to say thank God we do have the celebration. And I think I want to bring in this gentleman over here as well. well I'm actually retired from the fire department, from lung ailments from 9-11. So this is very important to me. It's changed my life in, in horrible ways. Tell me why this night is significant for you. Because I never thought this night would come, that we would actually capture or kill bin Laden. Well, it's, it's an act of war. Yeah. En het is een celebration, want het is een I dat we gewoon won. Ja, enthousiaste Amerikanen verzamelden zich in Washington voor het Witte Huis in, in New York, op Times Square en bij Ground Zero. We zijn natuurlijk ook benieuwd hoe de reacties in vanuit de Arabische wereld zullen zijn. Daarom gaan wij naar Nicole de Vever, onze correspondent voor het Midden-Oosten, zit in Jordanië. Nicole, zijn er al reacties vanuit de Arabische wereld? Niet. De leiders zullen ongetwijfeld uh, verheugd reageren op de dood van de man die het ja, imago van de islam zo heeft uh, bezoedeld. En er zijn hier natuurlijk ook heel veel slachtoffers gevallen uh, door aanslagen van Al-Qaeda in Irak, maar ook bijvoorbeeld hier in Jordanië. En voor de nabestaanden van de slachtoffers is dit natuurlijk een, een, een moment waar ze heel gelukkig mee zijn. Dan zullen er ook uh, mensen zijn die uh, niet zo blij zijn met de dood van, uh, van Bin Laden en eigenlijk wel sympathie hebben voor de organisatie omdat ze vinden dat hun eigen leiders niet opkomen voor de belangen van de moslims in de regio. En toestaan dat het westen islamitische grond bezet houdt. Nou, Deze mensen die zul je vandaag niet horen. Misschien kleine demonstraties in landen als Jemen bijvoorbeeld of in delen van Irak. Maar in de andere landen zal men zich absoluut niet roeren. Want ja, het is gewoon een onderwerp, dat bespreekt je niet. En als je ook maar iets van sympathie laat blijken, al zeg je van ik ben tegen geweld, maar ondersteun wel een deel van het gedachtegoed, ja, dan word je zelf ook opgepakt. Ja, en is er Nicole al iets vernomen van Al-Qaeda zelf? Nee, nog niks. Dat wordt uh, wel verwacht. Ik sprak net met wat mensen die uh, goede uh, bronnen hebben binnen Al-Qaeda en die zeiden ja, wij verwachten toch wel dat binnen één of twee dagen er een, uh, een verklaring komt, een videoboodschap misschien van uh, Zawahiri de, de man, de Egyptenaar die uh, genoemd wordt als mogelijke opvolger van uh, Osama Bin Laden. Nou, voor de rest wordt er druk gespeculeerd over de reactie van Al-Qaeda. Zouden ze overgaan tot vergelding, dus ze richten op Amerikaanse doelen. Ja, en eigenlijk uh, ja Osama bin Laden hij was niet meer echt aan de macht binnen Al Qaeda hij was meer een symbolische leider een inspiratiebron voor jongeren maar hij was ziek hij had een nierziekte ja en daarnaast werd hij natuurlijk ook uh, constant in de gaten gehouden dus anderen die stonden aan het roer dus wat dat betreft zal er niet heel erg veel binnen Al Qaeda veranderen en ja als je vanuit het oogpunt van de beweging kijkt, dan is dit een, een mooie dood. Want ja, er waren drie opties. Of hij bleef op de vlucht, of hij werd opgepakt, of uh, uh, hij werd gedood. En ja, dat laatste is gebeurd. En hij kan de boeken in binnen de al qaeda geschiedenis als een martelaar. Hoe kijken ze eigenlijk in Saoedi-Arabië aan tegen Osama Bin Laden, Nicole? Want dat, uh, dat is zijn geboortegrond. Hij is een telg uit een onvangrijke Saoedi-Arabische miljonairsfamilie. ...is nou niet echt de zoon waar ze het meest uh, trots op zijn... De familie Bin Laden die heeft hele goede banden met het Koninklijk Huis. Ook met, uh, met bedrijven in, uh, in de Verenigde Staten. Ja, en de familie die heeft al snel zijn handen van uh, Osama Bin Laden afgetrokken. Uh, op een gegeven moment is hij uh, het land uitgezet. Hij is verbannen naar uh, Jemen, daarna naar uh, Soudaan. En uh, de Saoediese autoriteiten die hebben ervoor gezorgd dat hij ook daar het land uit werd gezet. En ja, nergens anders meer terug naartoe kon dan naar Afghanistan, de plek waar hij in de jaren 80 zich verzetten tegen de bezetting door de Russen van dat land. Nou, zijn familie die heeft in alle toonaarden eigenlijk afstand genomen van de man. Maar je zag wel dat veel jonge Saoediërs, ook uh, ja, als gevolg van, van de onderdrukking in het land, ja, zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van uh, Osama Bin Laden. En dat is ook natuurlijk in veel andere landen zo geweest. Dus ik ik denk ook dat vandaag in verjaardag men opgelucht is dat, uh, ja, dat er een einde is gekomen aan het leven van Osama Bin Laden. Dankjewel. Nicole Lefever vanuit Jordanië sprak zij. Overal de wereld worden mensen wakker, dus met het nieuws over de dood van Osama Bin Laden. Ook in Frankrijk, Frank Renaud in Parijs. Hoe zijn de reacties in Frankrijk? Frank? Nou, het wordt hier wel opgepakt als groot nieuws, hoor. Kranten kwamen vanochtend vroeg al met alarmregels op hun websites. Nu natuurlijk ook met achtergrondverhalen over wat er precies gebeurd is. En radio en televisie komen zelfs met speciale uitzendingen. Edition Special voor een planetaire evento. Als je ons hierbij kijkt, Osama Ben Laden is mort. Het is de president des États-Unis, Barack Obama, die het een beetje meer dan twee weken heeft. Dat is de Franse nieuwszender LCI, die vanochtend met een speciale uitzending kwam, ingelast ook over de dood van Ben Laden. En die zender was niet de enige, het is overal groot nieuws. Ja, maar dat geldt ook voor Nederland en voor de rest van de wereld. Hoe heeft de politiek inmiddels gereageerd in Frankrijk? Dat begint nu langzaam te komen. Er is een eerste reactie gekomen van minister van buitenlandse zaken Alain Juppé en hij was blij. Alain Juppé noemde het een overwinning van de democratie op het terrorisme. Hij zei: Het is natuurlijk een overwinning voor de Amerika maar ook voor al die andere landen, waaronder Frankrijk... die tegen het terrorisme strijden in de wereld. Kort maar krachtig. Frank Renaud vanuit Parijs. Dank je, Frank. Bijna kwart voor negen, maar eens even kijken op de weg. Verkeersinformatie bij de ANWB. Jolanda van der Velden met een rustige ochtendspits. Nou, volgens mij hebben we geen Jolanda van der Velden op dit oh. moment. We kunnen wel vertellen dat er wat files staan. 53 kilometer in totaal. Het zijn er 16 sterkte als u erin staat. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dat valt alweer mee. Goed, dan gaan we verder uh, met de reacties op de dood van Osama Bin Laden. Nu de telefoon, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Erik Akerboom. Nee, Akerboom, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens uw reactie vragen op de dood van de leider van Al-Qaeda. Ja, het is natuurlijk helder dat dit een, uh, een belangrijke slag is uh, die de VS heeft gegeven. Uh, Geslagen in de strijd tegen het terrorisme. Uh, het was natuurlijk wel al duidelijk dat. Uh, Bin laden al enige tijd niet meer gold. als echt operationeel leider van Al-Qaeda. maar hij was wel degelijk een heel belangrijk. en uh, toonaangevend uh, symbool. En. Uh, nou, dat, uh, dat is denk ik een uh, heel belangrijke overwinning voor de VS. Ja, we, we horen we hoorden het van de Amerikaanse president. maar louter ook uit andere bronnen. dat ze een paar maanden echt intensief met deze actie bezig al waren. Had u het vermoeden dat ze hem uh, dicht op de hielen zaten? Nou, eigenlijk had de laden natuurlijk al voortdurend opgejaagd. en had ontzettend weinig bewegingsruimte. De reden waarom hij ook uh, niet meer echt als leider kon, uh, als operationeel leider van Al-Qaeda kon. Uh, Komt functioneren. Uh, ja, desalniettemin is het toch uh, gelukt uiteindelijk om hem te vinden. Uh, na, na, na heel lang zoeken, natuurlijk. Bent uh, u hier als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding over op de hoogte gesteld, meneer Kebon? We zijn uh, natuurlijk vanochtend op de hoogte gesteld, maar het uh, zijn natuurlijk operaties die het uh, zeer geheim. Uh, geheim uh, sfeer plaatsvinden. Uh -huh. En waarmee zeer beperkte kring over wordt gesproken. Ja, daar kan ik mij veel bij voorstellen. Ik vraag dat natuurlijk omdat er ook gesproken wordt... over mogelijke vergeldingsacties. Houdt u daar rekening mee? Uh, zeker, kan, er worden, het, het, het kan het kan... Uh... Natuurlijk dat tot emotionele reacties uh, en ook tot wraakoefeningen. Uh, dat zal overigens vooral aan de orde zijn in landen waarin uh, Al-Qaeda heel sterk is en uh, heel sterk vertegenwoordigd ook. Mm -hmm. uh, maar ook in Nederland zijn we wel degelijk alert, want uh, de uitzending van binnenlanden uh, is natuurlijk wereldwijd sterk. Toch zie ik op de website van uh, de NCTB dat het dreigingsniveau nog altijd beperkt is, dus dat verandert niet. Nee, als Verandert, dan moeten er echt concrete aanleidingen zijn. Er kan concrete aanwijzingen zijn dat er aanslagen zullen plaatsvinden? Uh, daar is op dit moment geen sprake van, maar ik zei u wel al, uh, we zijn wel degelijk alert. Uh, want er wordt wel degelijk rekening gehouden met natuurlijk uh, het risico. Meneer Akkerbo, u, u gaf dat al aan: uh, landen waar Al-Qaeda sterk is. U denkt dat die organisatie ook onverminderd sterk zal blijven? Uh, nou, het is natuurlijk zeker zo dat de afgelopen tijd niet alleen al Qaeda, maar ook andere organisaties uh, onder inspiratie van uh, bin Laden zijn ontstaan. Of in vele plekken van de wereld. En uh, ik verwacht dat de dood van uh, bin Laden natuurlijk wel op de lange termijn effect heeft. Hm. Maar zal op de korte termijn niet echt de, de activiteit van uh, de jihadisten verminderen, denk ik. Dus zijn opvolging staat gewoon klaar? Ja, ik moet er rekening mee houden dat, uh, dat deze organisaties uh, gewoon doorgaan... en uh, inderdaad, zoals ik al zei, uh, uh, ook tot emotionele reacties kunnen reiken... maar ook wraakoefeningen kunnen uh, plaatsvinden natuurlijk, door deze organisaties. Nou, daar valt wel wat meer over te zeggen nog. Meneer Akerboom, dank u wel voor uw snelle reactie bij ons in de uitzending. Mark Robin Visser is in Den Haag. En die praat hierover met defensiespecialist Coco Lijn. Ik was vanmorgen bij de Amerikaanse ambassade in Den Haag waar ongeveer om de minuut een politieauto of een motoragent uh, om het pand heen rijdt. Het is al een fort. Misschien nu nog wel wat extra aandacht van de politie voor uh, dat gebouw en wat daar uh, gebeurt. Ik zag vanmorgen een telexbericht van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... die ook Amerikanen in de wereld waarschuwde. Wat denkt u eigenlijk, meneer Colijn? Is dat nu uh, een plek, daar die Amerikaanse ambassade in Den Haag, waar het misschien nu wat gevaarlijker is? Nou, gevaarlijker. Het zijn goed bewaakt, die plekken. Maar de Amerikanen hebben dit goed voorbereid. En ik denk dat alle Amerikaanse ambassades, overal waar consulaten zijn enzovoorts... militaire installaties, worden nu beter beveiligd. Ja, dat is... Duidelijk. Nou, wij bevinden ons nu in de serene rust van het prachtige park... waarin het instituut Klingendaal uh, is gevestigd en waar u werkt. Uh, de belangrijkste vraag. Is de wereld nou veiliger geworden met de dood van Osama Bin Laden of niet? Ik denk dat het voor een deel bluff is, maar Osama heeft gedreigd met, uh, met tegenacties toen hij nog leefde. Uh, net vorige week zijn er uh, Wikileaks uitgelekt over uh, gevangen in Guantanamo-Beda. Daar heeft Khalid Sheikh Mohammed, beroemde nummer drie van uh, Al-Qaeda, gezegd dat er een nuclear hellstorm zou dreigen... wanneer Osama gevangen zou worden of, uh, of vermoord zou worden... Uh, hij had het zelfs over een, uh, een nucleaire aanval in Europa en zo. Ik denk eigenlijk dat het allemaal voor een deel wel bluf is. Ik denk ook dat hij niet met een echte atoombom bedoelt... Uh, maar dat hij bijvoorbeeld op een, op een dirty bom heeft, heeft gedoeld. Maar nogmaals, ik denk niet dat hij in de positie was om dit... Uh, om dit precies te kunnen inschatten wat er gebeurt. Want hij zit al jaren gevangen. Hij is zelf, omdat hij zo onverstandig was een keer een, uh, een mobiel telefoontje te plegen. Toen is hij onmiddellijk in, in Afghanistan, Pakistan, opgepakt. een paar jaar geleden. Maar goed, uh, alle reden om waakzaam te zijn. Uh, het is een los netwerk. Uh, de strakke leiding uh, die is er niet. Dus er zijn allerlei groepen die zich misschien nu uitgedaagd voelen. en denken: van, kom, we gaan een vraag nemen. Een belangrijk moment voor de Amerikaanse president. Zou je nou ook kunnen zeggen dat met de dood van Bin Laden... misschien een mogelijke Amerikaanse terugtrekking makkelijker geworden is? Nou, in de retoriek in ieder geval wel. Obama heeft het uh, zijn volk beloofd. Hè. Het doel van de eerste termijn, van zijn, uh, zijn ambtstermijn, was uh, winnen in Afghanistan. Defeat, disrupt uh, Al-Qaeda. Uh, achter het leiderschap aangaan. Ja, de hoofdprijs is binnen. Uh, Al-Qaeda is natuurlijk niet verslagen, de Taliban ook niet. Maar hij heeft het een stuk makkelijker nu. Kokolijn, u bent defensiespecialist. Wat gaat u vandaag doen? Uh, ik, ik was van plan om veel te gaan vergaderen... Uh, gaat zie uh, Ja, dat betreft uh, dus, ben ik blij dat er weer wat anders aan, aan de hand is in de wereld. Uh, er staan nu ongeveer twintig sms'jes en voicemailtjes op de telefoon. Dat zal nog wel meer worden. Het gaat een gekke dag worden, denk ik. Succes. Ja. Maar Robin Visser was dat bij Kokorlijn, defensiespecialist defensie specialist op Instituut Klingendaal. Ja, we praten toch nog even door over die actie met generaal-majoor buitendienst Barry Makko. Meneer Makko, uh, nogmaals goedemorgen. We spraken u eerder ook al. U gaat ja. zich vandaag ook vooral bezighouden met Bin Laden en hoe die actie is uitgevoerd. Ik, ik denk het wel, want het is wel een bijzonder opmerkelijke actie. Ja, waar haalt u de informatie vandaan? Want het komt ja. nu druppelsgewijs wel wat naar buiten via de ambtenaren van de Amerikaanse president. Maar u wilt meer weten. Ja, natuurlijk internet. Ik heb net een, een uurtje Al Jazeera zitten kijken. En dan krijg je toch weer een, een iets andere invalshoek. Maar met name het feit dat dit een militaire die heel opmerkelijk is. Omdat hij niet gekozen is door president Obama voor laten we zeggen bombarderen, want hij had ook de, het hele gebouw weg kunnen laten bombarderen. Uh, hij doet uh, dat uh, vanuit uh, onbemande vliegtuigen uh, in het noorden van Pakistan. Uh, u weet dat daar die meer aanval van ja. plaatsvinden. Maar hij is gekozen voor een aanval met helikopters, met seals. Met, uh, met uh, speciale uh, militairen die dit soort operaties uh, zeer goed kunnen uitvoeren. Voor mij betekent dat dat Obama zeker wilde zijn dat ze daar de goede, de goede man zouden pakken... en dat hij niet weg zou komen. Ja, dus dat ze niet vanaf grote hoogte um, zouden gaan bombarderen... maar dichtbij zouden zijn en ook kunnen zien zelf dat uh, Osama gedood zou zijn. Ja, maar ook dat je later kunt identificeren... dat je zeker bent dat je de juiste man uh, te pakken hebt. U moet begrijpen dat er komen dagelijks uh, bij de CIA duizenden berichten binnen... met name over, dit soort, uh, over de, de verblijfplaats of eventuele verblijfplaats van, uh, van uh, dit soort haardbeleken... Value targets. Uh, en uh, sinds november uh, was dit gebouw verdacht. Als je kijkt op uh, Google op uh, uh, Earth, uh, dan zie je dat het gebouw buiten de stad ligt, aan de rand van de stad, maar wel uh, ja, aan alle kanten beveiligd met, met hekken en, uh, en omheining. Mm -hmm. Ligt er naast een militaire academie, schijnt het. Dus ja, ook erg geschikt om met helikopters aan te vallen. Denkt u, meneer Marco, dat ze geprobeerd hebben hem nog leven te pakken? Ja, ik had één berichtje ergens dat uh, ze hem levend uh, zouden gepakt hebben... dat hij nog gesmeekt zou hebben om zijn leven... maar dat hij daarna in het gevecht doodgeschoten zou, zou zijn. Uh, maar dat is niet bevestigd. Ik heb het ergens gelezen, maar het lijkt me uh, niet zo erg waarschijnlijk. Want als ze hem levend mee hadden kunnen nemen dan hadden ze dat zeker ook gedaan. Maar het ja, maar dan... schijnt ook dat er een vrouw als menselijk schild gebruikt is. Uh, en dat uh, mensen ook in dat gevecht om het leven zijn gekomen. Ja, de, de compound is, is behoorlijk groot. Er zijn verschillende gebouwen zo te zien. Grote gebouwen. En uh, daar hebben uh, wellicht tientallen mensen geleefd. Het blijkt uh. ook dat er een helikopter heeft gestaan van Osama Bin Laden. En dat die, laten uh, we zeggen, vernietigd is. Want we uh, beelden op al Jazeera laten laten een vuur zien wat uit de compound komt. Uh, en dat zou die helikopter zijn die dus vernietigd is. Dat betekent dat die SEALs daar in ieder geval toch ook niet zomaar binnen zijn gewandeld? Nou. We hebben wel heel erg goed inlichtingen gehad. Ze hebben het juiste tijdstip bepaald. Het is ook opmerkelijk dat zij een Amerikaanse operatie met helikopters. zo dicht bij een stad uh, in, in Pakistan. wat toch een autonome staat is. Uh, ik weet niet of de Pakistani van tevoren op de hoogte zijn gesteld. Dat lijkt mij niet. Uh, dus daar zal nog wel enig diplomatiek uh, gepraat over zijn in de toekomst. En dan zit je opeens als uh, Amerika, als land. met het lichaam. Het ontzielde lichaam van de meest gezochte terrorist ter wereld. Het meeste brein achter de aanslagen van 9-11. Wat doe je daar dan mee? Ja, dat is de grote vraag. Allereerst, als je het in Pakistan laat... dan moet het op de Amerikaanse legerbasis zijn nu. Maar ik vermoed dat het uh, ja, zeer snel naar geheime plaats gebracht wordt. Uh, en ja, ik denk dat... Als, uh, president Obama zal erover beslissen. Maar ik zal allereerst uh, zeker zijn dat hij het is... en de wereld dat bewijzen. En ten tweede zou ik zeggen... van uh, laat hij een, een prachtige uh, moslimbegrafenis krijgen. Berry Makko, dank dat u ons weer even te woord wilde staan. Generaal-majoor buitendienst over de operatie van de Amerika. Vijf voor negen reacties uit de hele wereld komen binnen op de dood van Osama Bin Laden. Ook uit Nederland, Nederlandse politiek. Nu de telefoon Job Cohen van de Partij van de Arbeid. Meneer Cohen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u is het met de belangstelling gevolgd. Uh, uiteraard uh, ja. was u er nog zeer door verrast? Nou ja, kijk, dit was natuurlijk toch waar het om, uh, een, een, als, als symbool van, van 9-11, als symbool van het van het eh, terrorisme, is het ook uh, uh, ja, goed dat dat, dat, dat symbool is neergehaald. Uh, of dat na al die jaren nog geval zou zijn. Dat is, wat dat betreft is het goed dat het gebeurt. Tegelijkertijd, en dat hoor je ook aan alle kanten... het zal op dit moment de veiligheid in de wereld niet, niet verder helpen. En dat mag je hopen dat dat op de duur wel het geval zal zijn. Dan krijgen wij overal reacties ook binnen, ook op Twitter... van bijvoorbeeld Sofie In het Veld op deze operatie van de Amerikanen... Europarlementariër voor D66. Zij zegt... Um, deze man had zich moeten verantwoorden voor een internationale rechtbank. Dat kan niet meer, want hij is dood. Wat vindt u daarvan? Ja, dat zou natuurlijk veel beter zijn geweest, maar... Uh, eigenlijk was het vrijwel, was vanaf het begin af aan bleek dat onmogelijk om dat, om dat te laten uh, gebeuren. Dat zou veel beter zijn geweest, uh, maar uh, het, als symbool, dat, dat, dat dit symbool van het internationaal terrorisme is neergehaald, dat is goed. Wat vond u van de toespraak van de Amerikaanse president? Ja, euh, ik vond hem, ik vond hem euh, waardig en euh, zeker ook vanuit het, vanuit het perspectief van, van de Verenigde Staten. En als je die beelden van 9-11 daar weer bij ziet, dan, euh, dan is dat een goede toespraak. Ja, hij was een beetje toch ook de boel bij elkaar aan te houden, meneer Cohen. Bedankt de uitvoerig Pakistan, maar zei ook nog maar weer eens nadrukkelijk dat dit niet de oorlog is tegen de islam. Ja, daar heeft hij ook gelijk in het is de oorlog tegen het terrorisme. En nogmaals, die beelden van 9-11 die je dan weer ziet, dan, ja, dan, dan is dat ook zo. Daar gaat het om. En tegelijkertijd, ja, je ziet hoe op dit soort punten de wereld tegenover elkaar staat. Daarom zei ik ook dat hij op dit ogenblik de wereld niet veiliger zal maken. We spraken eerder vanochtend ook met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, meneer Akerboom. En die gaf wel aan dat hij zich wat zorgen maakt over um, wat er nu gaat gebeuren. Dat uh, in Nederland in ieder geval... Um, ...paraat zal zijn en extra alert. Vreest u wat er nu komt? Er wordt wel van vergelding gesproken? Ja, dat, uh, dat, dat zit er dik in. En uh, terecht dat iedereen daar waakzaam op is. Uh, en je mag ook hopen dat iedereen het hoofd koel uh, cool, uh, houdt uh, op dit moment. En uh, terecht dat, je, dat die waakzaamheid er is. Goed. Dank dat u ons zo snel te woord wilde staan. Job Cohen, leider van de PvdA in de Tweede Kamer. Na negen uur meer over de dood van Osama Bin Laden. We spreken weer met onze correspondent die nog altijd wakker is in Washington. On Linker volgt al het nieuws en krijgt ook meer nieuws van de ambtenaren van Obama. En ook Tom Klein, uh, correspondent, uh, is in New York. Daar waar mensen de straat op zijn gegaan. We spreken trouwens ook eventjes met Joost Rijntjes. Een belangrijke persoon om te spreken op dit moment. Hij is de Nederlandse ambassadeur in... Pakistan